Mariel Haggeman met het NOS-journaal. Vrakstukken van rampvlucht MH17 zijn aangekomen in de Oekraïnse stad Garkov. Ze zijn met twee diepladers overgebracht vanuit het rampgebied. Het is onduidelijk wanneer de vrakstukken naar Nederland worden gebracht. De diepladers vervoerden onderdelen die te groot waren voor de trein. Kleinere onderdelen zitten nog in wagons in de buurt van het rampgebied. Volgens de rebellen rijdt de trein met onderdelen morgen naar Garkov. Een aquarel van Adolf Hitler is in Nuremberg in Zuid-Duitsland geveild voor 130.000 euro. Hitler maakte de afbeelding van het oude raadhuis in München in 1914. Twee zussen van in de 70 boden het werk aan. Bij de aquarel zat een handgeschreven factuur uit 1916. Volgens het veilinghuis zou dat een reden kunnen zijn waarom dit werk zoveel heeft opgebracht. De koper komt volgens het veilinghuis uit het Midden-Oosten.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 Het weer droog. De temperatuur daalt vannacht en vanavond en vannacht tot een graad of acht. Morgen eerst zon. Tegen de avond gaat het van het westen uit regenen. Het is zacht met temperaturen tussen de 11 en 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's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 Vijf minuten over vier. Welkom bij uh, deel 2 van de Euro Breakdown. De 40 best verkochte, meest gedraaide en meest gedownloade platen van uh, Europa. Vandaag uh, niet met Maries Mulder. Zoals al gezegd, uh, hij heeft uh, last van de ophoek. Verlicht uh, en uh, kan hier naar buiten komen. dat uh, de oude koe weer voor staal wordt gehaald. Uh, Anders Zandberg tot aan vijf uur. En dan Zandvoort draait door met uh, Ruud Janssen. dat wordt weer een... Uh,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 Wat vindt Europa leuk op dit ogenblik? Nou, vorige week was dat uh, op 3 Taylor Swift, shake it off. 2 Calvin Harris met uh, Blame. En op nummer 1, McEnterainer met uh, All About The Days. Um, de ontknoping van de Euro Breakdown. Zo rondkant zijn, kwart voor vijf. Maar we gaan verder waar we gebleven waren. Vorige week op 9, deze week op nummer 13. En Iglesias met uh, Baymando. De Euro Breakdown, de countdown of the continent. Plus, I'm going rain no stress. This one is straight for the girl. And Enrique Iglesias, Longside En the zone. says come and take baby, me baby, baby girl got me begging got me hoping that the night don't stop Rock, party, it, don't stop We'll be alright.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 Jeans are out. Right.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 And there won't be a party with the weather in front The shallower it grows, the shallower it grows The fainter we go until the fade out line The shallower it grows, the shallower it grows The fainter we go into the fade out line Heading deep down, we slide without noticing our own decline Heading deep No. On... <laughs> Deze week op 7, deze week op 11, de Everner Beat Out Alliance. Goed, we sluipen de top 10 binnen. Met de snelste stijging deze week uh, in de Euro Breakdown. 23 plaatsen in de plus. Ed Sharon op 10, Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.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 I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 Bob Marley's nabestaande lanceren een cannabis-merk... Cannabis en natuurlijk wordt de reggae-legende het gezicht van dit merk. Het merk zal vanaf eind 2015 verkrijgbaar zijn... onder de naam Marley Natural, waar wiet legaal is in de Verenigde Staten. Het merk gaat uit van Marley's visie over het stimulerende middel. Bob Marley zag wiet als een natuurlijk middel... dat het belangrijk is voor de wereld. Zijn uitspraak was, when you smoke the herb...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 Zelfs Interpol schijnt uh, ingeschakeld te zijn om Bieber te, uh, op te sporen. Omdat hij ondervraagd kan worden over het incident... waarbij de fotograaf Jacob Pessoa, of Pessoa, dat is een drankje gewoon... maar Pessoa, heet deze man, zou hebben mishandeld. Nou, dit is Nieuws, van tv-producent Glenn Larsen... die onder meer de hitserie Night Rider heeft bedacht... is op 77-jarige leeftijd overleden.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 Say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 Het schijnt interessant te zijn. 9. Demi de Dummy, Die is trouwens ook te zien in Zandvoort op zaterdag en zondag. Om half uur, Gone Girl op uh, nummer 8. 7 The Maze Runner. En op 5 Fury. Die is met Brad Pitt, Shia LaBeouf en uh, Logan Lerman. De club van Sinterklaas en de pratend paard van Film uit uh, Nederland. Met Sven de Ridder, Carlo Borshart en Tijn Kroon. Vindelijk op vijf en op vier, Samba. Dat is een film uit Frankrijk. En op drie binnengekomen de Dumb and Dumber 2. Met Jim Carrey, Jeff Daniels en Rob Riggle. Dan op twee Pak van Mijn Hart. En op één de Interstellar. Die trouwens, die Pak van Mijn Hart die is uh, zien in het circus antwoord om 7 uur in een half tien. Dat is een romantische film. Met Leo Alkemade en Manuel Broekman en Benja Bruining.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 Er staat er op nummer 2 in de Bioscope agenda. Goed, verder met de Count on the, F the Continent of 5. Blijven staan Sia chandelier. Pretty girls don't get hurt Kevin Martin met David Guetta, Tweede single die de heer, beide heren uitbrengen. De vorige was Lovers on the Sun. En de nieuwe single, of het nieuwe album moet ik zeggen van David Guetta... Die komt uh, aankomende maandag uit. Die heet Listen. Deze week op nummer 4 in de Your Breakdown. Goed, de volgende dame die heeft deze week een Melparol aan haar cv toegevoegd. Ze is namelijk nou de eerste vrouwelijke artiest die zichzelf van nummer 1 stoot in de Billboard Hot 100.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 Shake, shake,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 Die prachtplaat van Sam Smith, I'm Not The Only One. Zeven, Shepard, Geronimo. En op uh, zes zakken van vier, Lily Woods. En de uh, Prick and Roman Shields, Spare in Sea. Vijf blijven staan. Sia, Chandelier, vier David Quetta en San Martin, Dangerous. En op drie blijven staan...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 But I can shake it, shake it Double. I'm all about that bitch Dat was hem, Trainer met uh, All About The Base. En die staat op uh, nummer 1 in uh, de Eurobreakdown. Goed, het, uh, de Eurobreakdown zit erop. Volgende week weer gewoon met uh, Maurice Mulder. Dat kun je gewoon weer uh, uh, uh, aan hem halen. Tenminste als uh, de ophokplicht. Op, hok, ja, dat is een mooi woord van Scrabble. Als die is, uh, uh, is opgegeven, maar uh, dat uh, vermoeden we van wel. Zo meteen hier Firma Transceptor Technology. personalny Sputnik.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 Double on a heavily level Back to break Turn up the double Black on my day and night All the time Seven fourteen, to divine. Maniac, Maniac Winning the game I'm the lyrical Jesse James Quality I possess